Hij noemde de betogers van het Taksimplein tuig- en plunderaars. Intussen kondigden de twee grootste vakbonden van Turkije... een grote staking aan voor morgen... als protest tegen het geweld van de politie tegen betogers. Ouders die een conflict hebben met de school van hun kind... stappen steeds vaker naar de rechter, zegt verzekeraar Agmea vanavond in het televisieprogramma Brandpunt. Volgens de grootste rechtsbijstandsverzekeraar... is het aantal onderwijszaken in twee jaar tijd met ruim 40 procent gestegen. De conflicten gaan over een schooladvies, een schorsing of over het gedrag van hun kind. Brandpunt heeft samen met vakcentrale CNV ook een enquête laten uitvoeren onder schooldirecteuren. 85% van hen zegt dat er sprake is van een verharding in de opstelling van ouders richting school. In Zoektermeer is een man uit Curaçao aangehouden... die wordt verdacht van betrokkenheid bij een recent gepleegde moord op Curaçao... zoals het Openbaar Ministerie het omschrijft. Of het gaat om de moord op politicus Helmin Wiels is niet bekendgemaakt. De man is aangehouden op verzoek van het OM op Curaçao. Hij is vanmiddag voorgeleid bij de rechtbank in Rotterdam... en wordt zo snel mogelijk overgebracht naar Thailand. Op een begraafplaats in Dirksland in Zuid-Holland zijn ruim 20 graven vernield. Grafstenen zijn omvergetrokken of omvergetrapt. Agenten vonden de 22 vernielde grafstenen vanmiddag na een melding. De politie is een groot onderzoek begonnen. Vrijdag waren er nog mensen aan het werk op de begraafplaats... en volgens hen waren de graven toen nog intact. Het weer, kans op wat lichte regen. Morgen eerst zon, later op de dag neemt de bewolking toe. Tegen de avond kans op wat regen. Temperatuur 21 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat tussen de Meeren en Woerden... een file van 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie.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 Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het Wereldnieuws. Chris Keijne. Op dit moment de politie in beweging komt. Je hoort de demonstranten ook. We zien dat. De politie grijpt nu in. Nee, nee, nee, Zo, het? Ja, u hoort het goedenavond. Welkom bij Bureau Buitenland van zondag 16 juni. En welkom ook in het Gezi Park in Istanbul. U hoorde hoe de oproerpolitie daar vannacht met behoorlijk veel geweld een einde maakte aan de bezetting van dat park die Turkije nu al ruim twee weken in de ban houdt. Ook nu is het onrustig in Turkije met pro- en anti-Erdogan demonstraties. Zometeen spreek ik over de actuele situatie en over de achtergronden daarvan met Ali Yasgili. Hij is voormalig medewerker van het Turkije Instituut en hij is ter plaatse u hoorde hem daarnet. En we gaan per reportage naar Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank zich opmaakt voor een nieuwe taak. Het toezicht houden op de Europese banken. Waarna ik verder spreek met twee economen over die nieuwe taak. En of dat een beetje zal gaan lukken. Een gedicht voor Mandela en de verkiezingsstrijd in Albanië. En dan is het wel weer acht uur. Bureau Buitenland neemt je mee... Maar nu eerst neem ik u mee naar Jemen. Daar is namelijk de afgelopen week een Nederlands echtpaar ontvoerd. Naar nu bekend is geworden gaat het om de journalisten Judith Spiegel en haar man Boudewijn en Berendsen. Judith werkte onder andere voor NRC Handelsblad, de NOS, en leverde ook regelmatig bijdrage voor ons programma Bureau Buitenland. Spiegel en haar man zouden door gewapende mannen in de hoofdstad Sana zijn meegenomen nadat ze hun huis hadden verlaten. Door wie ze zijn ontvoerd is onbekend. Ontvoeringen komen vaker voor in Jemen. En daarover heb ik nu aan de telefoon antropologe uh, Marina de Recht van de Vrije Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw de Recht, u, u kent Jemen goed, maar kent u, uh, kent u Judith Spiegel ook? Ja, ik heb uh, haar... Uh... Ik bijna vier jaar geleden in Jemen ontmoet en ben ook met haar in contact geweest toen ik recentelijk zelf in Jemen was, in februari. Ja, en um, to, toen u haar ontmoette, uh, want ontvoeringen komen vaak voor in, uh, in Jemen, had u de indruk dat, dat zij zich bewust was van een risico dat zij ook liep? Ik heb voordat ik zelf naar Jemen vertrok in februari jongsleden contact met haar gehad. Mm -hmm. En ook besproken hoe je jezelf het beste kon nou ja, gedragen, zeg maar. En ik heb mij daar toen ook aan gehouden toen ik zelf in Jemen was. En zij zei ja... Uh, je, hebt, je loopt natuurlijk een risico en er, je moet niet meer s'avonds op straat gaan en ook zo weinig mogelijk op straat lopen. Zo weinig mogelijk dezelfde routes afleggen, want het is toch wel bekend dat uh, degene die je nu uh, nou, gijzelen, uh, uh, ja, mensen vaak wel langer uh, op het oog hebben. Mm. Dat het geen spontane acties zijn. Ja, want uh, we kennen natuurlijk de, de, de situatie rond deze ontvoering niet. Maar uh, over het algemeen, wie gijzelen er op dit moment? Want het is op zich een, ja, klinkt misschien een beetje vreemd... maar het is een oude traditie in Jemen, Ja, he? inderdaad. Ja. Ik, heb eigenlijk, ik, ik heb zelf jaren in Jemen gewoond. En uh, uh, in de jaren negentig zijn de, ja, zeg maar de gijzelingen toegenomen. En wij zeiden toen altijd van, ja, het is een oude traditie. Het komt ook tussen stammen voor. Er zijn mm -hmm. ook zonen of mannen in stammen die gevangen worden genomen. En dat is dan een pressiemiddel op een andere stam... of op de overheid om iets los te krijgen. Ja. Maar... Nu, de afgelopen anderhalf, twee jaar, is het toch echt wel een ander verhaal. Nu uh, Al-Qaeda op de Arabische Schiereiland veel sterker is geworden. En het dus bekend is dat die, uh, ja, die mensen uh, door stammen worden gegijzeld, maar vaak uh, doorverkocht worden aan uh, Al-Qaeda, die daar dan grote uh, sommen losgeld voor gaat vragen. Hmm. Zijn daar, zijn daar recente voorbeelden van? Ja, er is dus uh, in december is er een Finse uh, stel en een Oostenrijker uh, ontvoerd. En die zijn vijf maanden uh, uh, gevangen genomen geweest en van verschillende plekken vervoerd. En, en er is duidelijk uh, groot sommig losgeld gevraagd. Maar uh, hoe zij precies. Uh, in mei uh, vrijgekomen zijn, dat weten we niet. Er is inmenging geweest van uh, Qatar uh, uh, zover als ik weet. Uh, ja, En ik neem aan dat er ook betaald is, maar dat zullen de autoriteiten niet uh, snel toegeven. Nee, maar uw indruk wel is wel dat er in de meeste gevallen gewoon betaald wordt? Nou, dat denk ik wel. Eh, maar het is ook zo dat uh, de, de ernst van de situatie... nu echt uh, uh, veel groter is dan dus uh, jaren geleden. En, uh, en is dat alleen het... Omdat, het, omdat het om hogere bedragen gaat? Of... Nee, het gaat vooral volgens mij om het feit dat... Ja, ook hogere bedragen, maar natuurlijk mm -hmm. ook dat het niet alleen maar stammen zijn... maar dat het nu echt een, uh, een politieke groepering is... die uh, uh, ja, gro grote invloed heeft in het land. Ja. En het centraal gezag is zo afgezwakt. En het land heeft op allerlei manieren... Uh, is de veiligheidssituatie uh, verslechterd en de criminaliteit vergroot. Dus ja, uh, uh, iedereen... Kan, er is zeg maar geen law and order meer. Iedereen doet, doet, kan doen wat hij wil. Mm -hmm. ja. ja, goed. Nou, hartelijk dank voor, uh, voor uw analyse. En nogmaals, we weten natuurlijk verder nog helemaal niets. Nee, ik hoop heel nee. erg dat het snel opgelost wordt en het meevalt. Dat ja. zou ook goed kunnen. Want dat kan ook, ja? Dat kan ook. Daar houden we maar uh, de goede hoop op. Dat, dat het dat... gewoon een, een, een klein kwestietje is en. Uh... Niet ja, heel dat, erg serieus. Ja, en ik eh, begrijp ook dat het ministerie en ook de autoriteiten... nog veel te weinig weten om ja. uh, een uh, echte conclusie te kunnen trekken. Ja, nou, dan gaan wij dat ook helemaal niet doen hier. <lacht> nee, uh, maar in ieder geval weten we iets meer over de achtergronden... en uh, nou, de veranderde situatie de afgelopen jaren daar in Jemen. En hartelijk bedankt, Marina ja, de Ja, oké. graag. En dan gaan we nu naar Istanbul. Loop nu op, actie! Wat uh, begon als een hele rustige dag op, in het Gizzy Park, Een uh, festivalsfeer met uh, muzikanten, uh, straatverkopers uh, exhibities. Dat lijkt nu te escaleren. Uh, de politie heeft het taxiplein afgesloten. Uh, de ME staat uh, klaar met getrokken pistolen, ja, moet ik zeggen. Met traangasgeweren oproepen voor het gebed terwijl op dit moment de politie in beweging komt. Dan hoort de demonstranten ook, we zien dat. De politie grijpt nu in. We hier hierheen. Zo, je hoort het. We proberen hier weg te komen nu. De spanning was om te snijden en mensen proberen veilig heen komen te vinden. Tussen de restaurants die over de puien sluiten nu. U hoort het. Dan zullen werkelijk overal om zich heen. Zo uh, had het we moeten een uh, de, de, de premier heeft hij zelf van de slechtste kant laten zien. In de afgelopen dagen leek, er, leek het alsof er een ja, middenweg gevonden zou kunnen worden. Naar nou, aanleiding van een gezoendende toon. Maar uh, ja, vandaag heeft hij eigenlijk laten zien uh, dat hij helemaal niet bereid is om die middenweg uh, te vinden. Uh, en heeft uh, de politie die het die gegeven om uh, definitief het de park te ontruimen. Ja, zo klonk dat vannacht in Istanbul. Na 18 dagen is het dan toch gebeurd. Het Gezi Park in het centrum van de stad, daar is door de politie ontruimd. Het protest tegen bouwplannen in dat park was de afgelopen weken uitgegroeid... tot een nationaal protest tegen de regerende AK-partij van premier Erdogan. Bij het geweld zijn inmiddels vier doden en 5.000 gewonden gevallen... volgens een betrouwbare schatting. Afgelopen dagen was Ali Yasgili voormalig medewerker... van het Turkije-instituut in Istanbul. U hoorde net zijn reportage van afgelopen nacht. En hij zit nu in de studio. Goedenavond, Ali. Goedenavond, Chris. Ja, um, dat was dus afgelopen nacht. Daar hebben we in de loop van de dag op deze zender... ook al het een en ander over gehoord. Maar um, hoe is het op dit moment? Want vanmiddag was er een grote pro-Erdogan-demonstratie... en er werd ook weer gedemonstreerd... Tegen de AK-partijen. Hoe, ver, hoe verloopt dat op dit moment? Gespannen. Ik ben uh, zelf uh, in de buurt van het Taksimplein. Uh, ik heb geprobeerd het Taksimplein ook te bereiken. Uh, net als tienduizenden uh, uh, demonstranten. Mm -hmm. dat, uh, is, dat bleek niet mogelijk. Uh, er is heel veel politie op de been. Ja. Terwijl Erdogan uh, aan de andere kant uh, van de stad... Uh, zijn eigen electorale achterban uh, toespreekt... Ja. Ja, we hebben uh, iets meegekregen inmiddels, uh, onder andere uh, via onze correspondent daar Bram van Meulen, van de toespraak van Erdogan. Dat klonk allemaal behoorlijk onverzoenlijk. Hij zei dingen als: uh, ja, uh, de, de, de pers, de buitenlandse pers, maakt een, geeft een verkeerd beeld van Turkije. Wat jullie zien, hè, die mensen op Taksim, dat is niet het echte Turkije. Ehm... Um, als hij dat zegt, uh, laten we daar even bij aansluiten. Wie zien we eigenlijk als we naar Taksim kijken? Wie, wie staan daar? Ja, dat, dat, uh, die onverzoenende stijl uh, van Erdogan kan ik bevestigen. Mm -hmm. uh, in feite leeft het beeld dat dit een tegenstelling is... tussen uh, louter diehard, Kemalisten en AKP-aanhangers. Kemalisten, beeld... de, de, de, de, de seculiere Turken... die vroegere aanhangers waren van de grote leider Atatürk. Hè? Ik zeg het even simpel. Ja, precies. Ja, ik denk niet dat het beeld volledig is. Um, wat je eigenlijk ziet... Uh, is dat een groot gedeelte van stedelijk Turkije... jongeren, hoogopgeleiden... Uh, Kemalistisch of niet-Kemalistisch... die voelen zich bedreigd... in hun kosmopolitische levenswijze... Met name door de, uh, laten we de toenemende betutteling van, van de AK-regering. En met name de regeerstijl van Erdogan zelf uh, noemen. En hij dringt zijn sociaal conservatisme op in de persoonlijke levensstijl van deze mensen. Die, die accepteren deze betutteling niet langer. Want waar gaat dat hey. dan over, dat sociaal conservatisme? Over hoofddoeken of... Ook, maar de hoofddoek is vooral een symbolische kwestie. Maar het gaat ook over de vraag hoeveel kinderen je moet hebben. Of je alcohol moet drinken. Dat zijn allemaal zaken die deze, laat ik het de culturele elite noemen... Het zijn niet alleen maar rijke mensen of hogere middenklassen... Maar zij voelen zich uh, bedreigd door de invulling die Erdogan eigenlijk geeft aan, aan burgerschap. Mm -hmm. Hij geeft een hele sociaal-conservatieve of religieuze invulling van burgerschap. Terwijl de demonstranten die willen eigenlijk een, een pluriforme samenleving... die uh, recht doet aan de diversiteit van het land. Ja. Yeah. Ja, en um, wat, wat, wat, voor, um, wat voor groep is het? Want als ik jou zo hoor, dan is het dus vooral ook een tegenstelling tussen jong en oud. Dit zijn voornamelijk jonge mensen die daar staan dus. Ja, voornamelijk wel. Uh, ik moet zeggen, dat kijk, ik was er natuurlijk niet uh, in de afgelopen weken. Ik ben uh, mm -hmm. de laatste paar dagen bijgekomen. En, en wat mij opviel, uh, is de, dat de actiebereidheid bij jonge mensen uh, veel groter is. Hè, zij uh, vormen de kosmopolitische ja, de voorhoede... Uh, gisteren zag ik wel, ook in het Gezi-park, ouders van, uh, van demonstrerende jongeren... Mm. die zich bij uh, hun kinderen hadden gevoegd om een soort van uh, ja, uh, keten te vormen... een cordon tussen hen en de politie, die ook uh, betrokken zijn. Maar het gaat nu zo hard tegen hard... dat, uh, dat je toch vooral de actiebereidheid bij de jongeren ziet toenemen. Ja. Nou, nou zegt Erdogan de hele tijd, dit, is niet, dit zijn niet mijn mensen... Hij, ja. hij probeert de hele tijd te zeggen... het echte Turkije, dat, dat ziet er heel anders uit. In hoeverre heeft hij daar gelijk in? In hoeverre is het inderdaad een tegenstelling tussen dit, dit blok... Zeg maar, van die kosmopolitische jongeren en een, een, een heel groot ander deel van Turkije... dat het helemaal met Erdogan eens is? Ja, ik, ik denk dat die tegenstelling niet, niet helemaal meer opgaat. Het is, kijk, Erdogan vertrouwt natuurlijk op de 50% plus 1... Plus uh, die hij in de verkiezingen van 2011 bij elkaar sprokkelde. Mm -hmm. En hij polariseert ook het land en denkt daar ook electoraal gewin uh, bij te halen. Door de, uh, door de demonstranten als, uh, als ja, railschoppers uh, af te schilderen. Bandieten, ja. Bandieten. Um, maar in feite gaat dit volgens mij eh, door, eigenlijk door alle ideologische eh, lijnen heen... en misschien ook wel eh, door de verschillende eh, eh, lijnen van sociale klassen... of politieke affiliatie. Eh, wat men wil, dat is eh, eensgezind, is niet langer een ja, patriarchale leidersfiguur... die uitmaakt wat goed is voor hen. Mm -hmm. Zij willen een echte, eh, daadwerkelijke constitutionele democratie waarin een soort van nieuw sociaal contract... van onderaf, dus niet opgelegd, van onderaf tot stand komt... Mm -hmm. die ja, inclusief is voor zowel meisjes die hoofddoeken willen dragen op universiteiten... Uh, en in overheidsgebouwen... voor Koerden die meer lokaal bestuur willen... Mm -hmm. uh, voor cosmopolieten die geen inmenging in hun persoonlijke levenssfeer willen... Ja. Ja, het oude sociale contract, ja. hè, want, want uh, tot 2002 uh, ja, bezond het oude sociale contract in feite uit wat de Kemalisten uh, jarenlang of decennia lang uh, oplegden. De ja. gemeenschappelijke deler was Turkseid. Want dat, ja, waar, dacht, dat zei, was ook een sterke leider die zei wat er moest gebeuren. Hè? Ja. Het zit in de politieke cultuur, denk ik. Zeker. Ja, ja. Uh, na 2002 zie je dat uh, Erdogan, de AK-partij. Uh, aan dit uh, oude, ik zeg sociaal contract, maar het oude sociaal dictaat eigenlijk gaan, mm -hmm. gaan morren. Ja. Uh, maar dat deden ze in eerste instantie met um, wat men over liet komen als een hele overtuigende uh, hervormingsagenda. Ja. En vanaf 2007 zie je eigenlijk dat de partij de instituties in handen krijgt, de macht van het leger wordt uh, teruggedrongen. Uh, en vanaf dat moment is er niet meer sprake van een uitdaging, een inclusieve uitdaging, het creëren van een nieuw sociaal contract van onderaf. Nee, het is nu uh, cultureel revanchisme en het opleggen van een nieuw sociaal dictaat. Er zit een nieuwe uh, sterke leider die nu gaat zeggen hoe het moet in Turkije. En daar protesteren die... tegen deze jongeren tegen. Uh, ja? in, in hoeverre zou Erdogan zich wel eens kunnen vergissen in uh, uh, de aanhang? Jij zegt, het is niet echt een tegenstelling tussen deze jongeren en die 50%. Hoeveel Twijfel is er aan dat leiderschap van Erdogan binnen zijn eigen aanhang? Ja, dat, dat is een lastige. Um, in de afgelopen week leek het alsof er wat haarscheuren ontstonden... althans uh, die zichtbaar werden, uh, in de steun van Erdogan zelf. Erdogan runt niet alleen Turkije met harde hand... Uh, maar hij heeft ook zijn eigen partij in een soort van houtgreep. Mm -hmm. Hij bepaalt uiteindelijk wie er op de kieslijst komt... Ja. De laatste dagen zijpelden er wat, wat, wat, wat tegenstellingen tussen Erdogan... en met name de vleugel Gül, die in een iets verzoendere toon aansloegen. De president, uh, wat ja. Je, ja. Wat je gisteren echt zag, is dat Erdogan heeft natuurlijk ook een uh, meeting gehad... of een, een speech eigenlijk gisteren voor zijn eigen achterban in Ankara. Ja. Daar had hij bijna het voltallige kabinet, het akke kabinet... achter zich op, de, op het podium en uh, he, liet daar een soort van winner-takes-all-show uh, uh, zien... waarin hij ook eens gezindheid wilde uitstralen. Ik maak uh, de dienst uit en, en de AK-partij uh, heeft de rijen gesloten. Maar klopt dat? Dat gaan we in de komende dagen zien. Waar het land heel erg behoefte aan heeft, is nogmaals is een nieuw sociaal contract. Die inclusief ja. is, die ja. eigenlijk van onderaf samen uh, wordt ja. opgebouwd. Ja. En die kans die lag er. Uh, want Erdogan heeft, uh, de AKP-partij heeft de afgelopen weken, maanden, een handrekening gedaan naar de Koerden. Die oude, overkoepelende identiteit van, van Turksheid, uh, die, leek, uh, te, ja, die lijkt te worden vervangen. Maar wat daarvoor in de plaats komt, is een. Ja, invulling aan gemeenschappelijke delen van religieuze conservatieve waarden. Ja, ja. um, nou, dat, dat is niet waar de bevolking op zit te wachten, volgens nee. mij. En nog even kort tot slot, want je had het net over, over de partij... maar die grote groep die tot nu toe wel op Erdogan gestemd heeft... heeft die daar ook een probleem mee of uh, gaat die voorlopig nog ja. wel mee, denk je? Ik denk niet dat Erdogan uh, op dit moment in staat is... om uh, zijn prestatie uit 2011 uh, te herhalen, uh, 50%. Want veel van de mensen die toen op hem stemden die stemden ook uh, op uh, de partij um, om vanwege hun reformingsagenda. Maar ja. men, ze hebben nu steeds meer het gevoel dat men nu de echte Erdogan ziet... en die niet bereid is om compromissen te sluiten. En de uitdaging is, hè, op dit moment speelt er een grondwetsherziening op de achtergrond. Die wordt in het parlement besproken. Ja. Dat is een kans om een nieuwe, inclusieve uh, sociaal, uh, sociaal contract... een sociale overeenkomst te sluiten voor Koerden, uh, voor de cosmopolitische elite. Uh, maar zijn... Toon vandaag, zijn toon gisteren uh, en zijn de winner Takes All mentaliteit lijkt dat gewoon in de weg te staan. Goed. Nou, dat wordt dus een, een hard gevecht nog de, de, de komende tijden. Ga je, naar, ga je terug naar Taxin zometeen? Ik ga kijken of ik daar kan komen. Okay. Uh, het vervelende is, ik heb uh, ook een appartement uh, nu hier om de hoek. En uh, volgens mij staat het vol met gas. Oh, jee. Nou, <laughs> neem mijn gasmasker mee. Dank je wel, Zeker. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld. Ja, volgens de laatste berichten gaat het weer iets beter met Nelson Mandela... die anderhalve week geleden opnieuw met een longontsteking werd opgenomen in het ziekenhuis. Eerlijk gezegd, weet ik niet eens of we dat we dan wel goed nieuws moeten noemen... wanneer we het belang van Madiba zelf voor ogen houden. Maar goed, dat, dat is wat anders. Om hem een hart onder de riem te steken hebben we in ieder geval dichter Alfred Schaffer... die op dit moment in Zuid-Afrika werkt als univers universitair docent... gevraagd om een gedicht voor hem te schrijven. Meneer Schaffer, goedenavond. Goedenavond. Uh, wat, wat is uw band met uh, de oude Mandela? Um, nou ja, ik, toen ik naar Zuid-Afrika kwam, de eerste, eerste jaren was hij president. Dat was in de jaren negentig, hè, he, dat u daarvoor ja, de eerst was? 90, ja, in de jaren negentig, ja. Dus ik heb hem ja, veel gezien, ook op straat af en toe. Ik was een keertje in een, in een soort boekwinkel... en opeens werd alles afgesloten en moesten mensen naar buiten. En toen kwam hij even een boek kopen, bijvoorbeeld. En dan zie je hem in levende lijf. Mijn schoonvader heeft hem al een paar keer vanwege zaken ontmoet... Mm -hmm. Dus uh, ja, en je leert zo'n man heel erg van dichtbij kennen als, als land, hè? Als, als hij de Natuurlijk nadat hij president af was en een beetje aan de macht kwam, draait hij wat niet op de achtergrond. Maar ja. tijdens zijn jaren als president, uh, ja, was hij heel prominent aanwezig. Ja. En uh, bent u een bewonderaar? Ja, het is wel een, maar ben ik natuurlijk niet de enige van mijn, nee, mijn grote <laughs> voorbeelden, een van mijn grote helden. Ja. Ja. ja, iemand die, die zo'n impact heeft op het land en op het gemoed van de mensen. En, en zo in staat is geweest om, uh, om uiteindelijk de, de gemeenschap te verbinden. Want natuurlijk in het eerste jaar was het ook wel anders. Met toch wel redelijk ouderwetse standpunten ten opzichte van aidsremmers en dat soort dingen. Maar goed, hij heeft, hij heeft toch een beetje die opa-rol gekregen. En ook in, in de wereld. Dus hij heeft gezorgd dat Zuid-Afrikaan ook een beetje... Ja, een soort... Uh, ja, niet alleen trots, maar een beetje waarde weer kregen. En een beetje geloof in zichzelf. Want wij zijn ook de moeite waard. Het is ja. echt een, een uitgangboord naar buiten natuurlijk. Ja. Wat hebt u voor hem geschreven? Mogen we het horen? Uh, ja, natuurlijk. Kossi Sikaleli Afrika. Ik wist het niet. Dat je zo grauw geraakte en zo hees. Als na een nacht waarin een grote waarheid werd ontmaskerd. Als een gruwelijk geheim terwijl ik je verleden week nog op een t-shirt zag. Je boksersvuist euforisch in de lucht. Ik wist het niet, dat je opnieuw ligt opgesloten in een nauwe nis. Je ogen half gesloten al, door medicijnen en narcose. Ik wist het niet, maar 24 uur staan fotografen klaar om toe te slaan. En het is hartje winter in Pretoria. Hoe ruikt het daar? Hoe klinkt het gonzen van het kunstlicht als de avond valt? Het bliepen van de apparaten... die je anoniem maar liefdevol van voedsel en van lucht voorzien. Waarom is dit gebed geen echt gebed? Waarom geef je geen antwoord op mijn vragen? Ik was nog klein. Mijn moeder stond te wachten in de rij op de begaande grond... bij de cosmetica. Nieuwsgierig liep ik weg, of in gedachten. Een roltrap op, toen nog zo'n trap, toen nog één tot ik als vanzelf tussen het speelgoed stond. Ik was pas echt verdwaald toen ik haar hoorde huilen... door de speakers van het winkelcentrum. Lievert, ik zit hier. Ben je me kwijt? Kom vlug. De vergelijking klopt niet helemaal. Ik denk dat ik bedoel... ik wil niet dat je er niet bent. Maar heel misschien moet ik je laten gaan. Heel mooi. Hartelijk dank, Alfred Schaffer. U luistert naar Bureau Buitenland. Het is vier minuten voor half acht op deze zondagavond. Aan de oever van de Rivier de Main vereist een gigantische toren, het nieuwe hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Vanuit dit machtscentrum moet de stabiliteit van de euro worden gewaarborgd. En daartoe moet de ECB vanaf volgend jaar ook toezicht houden op de grote Europese banken. En dat is dan weer een opstap naar een echte Europese bankenunie. Waarbij de verantwoordelijkheid voor het bankwezen in de toekomst helemaal een Europese zaak moet worden. De ECB is dus op zoek naar nieuwe medewerkers. De talentenjacht is geopend, betrouwbare bankiers gezocht. Sophie van Leeuwen reisde af naar het nieuwe centrum van Europa. Ja, de Europese bank. Ja. Noe. Noe. Mooie bank. Schön. Duitsland Schön. Ik ben William Nelichal. Ik ben persvoorlichter bij de ECB. Is dit het nou? Jullie grote nieuwe kantoor... waar straks al die Europese bankiers in moeten passen? Ja, dit is de bedoeling dat we hier eind 2014... naar schatting intrekken. En dat de ongeveer 2000 mensen die de ECB aan personeel heeft, dat hij hier uh, terecht kan. Het is een dure grap, het optrekje van de Europese Centrale Bank. 1,2 miljard euro gaat het kosten. Het nieuwe financiële hart van Europa. Mainhattan, zo luidt de Duitse koosnaam voor Frankfurt. Tussen wolkenkrabbers, fonteinen en chique hotels... lopen de rekenwonders van Europa in vlotte pakken rond. En aan het einde van de werkdag Duitse pils met koerieworst op een terras. Vlak naast het megastandbeeld voor de euro staat een kersverse ECB-medewerker uit Amsterdam. Goedendag, ik ben Ramon van Delen, 35 jaar, werkzaam bij de Nederlandse Centrale Bank en uh, ben op dit moment uh, op detacheringsbasis werkzaam... bij de afdeling inkoop van uh, de Europese Centrale Bank. Ik uh, ben niet gevraagd. Ik heb uh, gesolliciteerd op een positie die, uh, die beschikbaar kwam. En dat zijn er nogal wat tegenwoordig? Uh, ja, op dit moment uh, is, is, het, is de markt vrij dynamisch, klopt. Ja. De Europese Centrale Bank in Frankfurt krijgt in sneltreinvaart meer invloed... Na de redding van Griekenland wordt het komende jaar een deel van de bankenunie opgetaagd. Door Steven Keuning. Hij is directeur Human Resources van de ECB. Of gewoon hoofdpersoneelzaken. U bent als een, als een gek aan het scouten bij de Nederlandse bank in Amsterdam. Nou, we gaan ook naar de Nederlandse bank, maar ook naar alle andere toezichthouders in Europa... om informatie te verschaffen over wat het is om bij de ECB te komen werken... en om zoveel mogelijk goede mensen warm te maken om bij ons te, te komen werken in de toekomst. Het is natuurlijk wel heel spannend, want er zijn behoorlijk wat toezichthouders... die op nationaal niveau in Europa hebben gefaald. zijn banken omgevallen. Kunnen we de bankiers die u straks hierin haalt wel vertrouwen? Nou, wij, wij zoeken wel een, ervaar, een, een combinatie van ervaren toezichthouders en uitmuntende jonge mensen met up-to-date kennis. Wat zij allemaal uh, gemeen moeten hebben is een enthousiasme om voor de Europese Centrale Bank te werken... waar een continue inzet voor Europa en voor de euro de norm is. En Zijn dat dan nieuwe specifieke kwaliteiten die u zoekt? Of, of zijn die al aanwezig op, op andere plekken in Brussel of Amsterdam? Nou, kijk, we hebben natuurlijk bij de ECB medewerkers die gewoon een continue passie hebben voor Europa, voor het belang van, van de euro. Nou, we hopen dat we die. ...dat enthousiasme en die passie ook over kunnen brengen op de nieuwe medewerkers. De kennis, de specialistische kennis, de technische kennis hebben zij meer dan wij. Want wij hebben nooit, zijn nooit voor toezicht verantwoordelijk geweest. Dus die technische kennis moeten we op hun vertrouwen. Maar we hopen dat te combineren met onze inzet voor Europa. En dat ze dus ook in de toekomst niet meer alleen vanuit een nationaal perspectief werken... ...maar echt Europees breed met een Europees belang in het achterhoofd. Dus dat betekent dat je dus jonge toezichthouders uit alle eurolanden eigenlijk hierheen haalt. Dat klopt. We willen gewoon eigenlijk de beste toezichthouders die op dit moment werkzaam zijn. Dus een selectie van hen. Ze zou bijna zeggen, de crème de la crème, die zouden dan bij ons moeten komen. En hoe moeilijk is dat? Om ja, de crème de la crème, om de allerbeste mensen te vinden? Nou, ik denk dat de mensen hebben natuurlijk wel door dat in de toekomst de belangrijkste besluiten toch uh, hier worden voorbereid. Kijk, ze worden genomen door een toezichtsraad waar alle centrale banken in zitten, alle toezichthouders. Maar de voorbereiding zal toch vooral hier plaatsvinden. Er is nog maar... Ook in herinnering roepen waarom die eigenlijk van zaterdag op die straat gegangen zijn. Gegen die politiek der troika. Dat is gegen die politiek der EZB. Maar Frankfurt heeft ook een ander gezicht. Door bezuinigingen, een flexibele arbeidsmarkt, lage lonen, zijn steeds meer mensen arm. Ook in Duitsland. Een paar honderd meter van de ECB staat Blockupy Frankfurt. Een protestbeweging tegen de groeiende macht van de troika. Dus de ECB, het IMF en de Europese Commissie die onder strenge voorwaarden leningen verstrekken aan probleemlanden. Begin juni omsingelde Blokkepaai Frankfurt de Europese Centrale Bank. Deze vrouw was erbij. Op 1 juni stond zij hier om de Europese Centrale Bank te bestormen. Wij Europeanen, en zeker de Zuid-Europeanen, worden alleen maar armer, zegt ze. Het kan gewoon niet zo zijn dat ECB-bankiers zoveel invloed hebben op onze levens. Het kan niet zijn dat een Europese Centrale de hele politiek of invloed op de mensen in Europa, die meer verarmen, vind ik niet goed. Ik wil niet hoe het met de Duitsers gaat. het met de Duitsers, 10 hoe gaat het met de Duitsers, vraag ik een andere demonstrant. Het gaat heel goed met de 10 rijke Duitsers. Die zijn nog rijker dan voor de crisis. Maar met de andere Duitsers gaat het niet goed. Een op de vier Duitse kinderen leeft in armoede. Een op de drie Duitsers verdient 8,50 euro per uur. Duitsland heeft geen minimumloon. Iedereen roept dat Duitsland rijk is. Maar al die rijkdom is niet van de mensen. Und es verdienen zum Beispiel 30 Prozent der Menschen unter 8,50 Euro die Stunde. Wir sind ja einer der wenigen Länder, das noch keinen Mindestlohn hat. Und wenn man immer von überall hört, wir sind eines der reichsten Länder, der Reichtum ist nicht bei den Menschen. Kannst du mir das mal erklären? Keine will ihre Kinder verlieren. Und Hoezeer ze hier in Frankvoort ook hun best doen... het vertrouwen in de bankiers blijft geschaad. Op de 36e etage in de cockpit van de Europese Centrale Bank... reageert persvoorlichter William Lelyveld. Wij erkennen dat die men, men leidt onder die uh, bezuinigingen. Ik bedoel, uh, de president uh, heeft daar bij de persconferentie nog iets over gezegd. Maar wij kennen geen alternatieven. Ik bedoel, iedereen die kritiek heeft op... Uh, op het beleid, in de, op het bezuinigingsbeleid of het hervormingsbeleid. Door al die kritiek die snappen we natuurlijk. En misschien is het, is daar zit er voor een deel ook nog wel een, een. Af en toe heeft men ook nog wel een punt. Maar ik heb nog niemand uh, een geloofwaardig alternatief voor formuleren uh, voor die uh, politiek en land dat. Uh, in een schuldenmoeras zit en wat, een, wat tekorten heeft... waardoor die schulden alleen maar toenemen. En dan zeggen dat je met de bezuinigingen dan toch maar wat rustiger aan moet doen... waardoor die schulden nog groter worden. Wij zien niet direct hoe dat de situatie oplost. Wij hebben nooit gezegd dat, dat er, laten we zeggen, pijnloze oplossingen mogelijk zijn. Er zijn geen pijnloze oplossingen en eigenlijk zouden andere mensen die suggestie ook niet moeten wekken, want er zijn geen pijnloze oplossingen. Ja. Ja, u hoorde een bijdrage van Sophie van Leeuwen uit Frankfurt waar het, hoofdkantoor, het nieuwe hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank dus gebouwd wordt. Ik spreek daarover door in de studio met twee monetair economen. Lex Hoogduin stichtwoordig hoogleraar monetaire economie... aan de Universiteit van Amsterdam, maar was ook lang werkzaam bij de Nederlandse Bank. En Edwits... Ed, nou zeg ik de voornaam verkeerd, terwijl ik zo op de achternaam geoefend had. <laughs> Edin Mujagic, allebei op een persoonlijke manier betrokken dus bij de monetaire crisis. Um, Meneer Hoogtein, om even met het eind te beginnen... meneer Lelieveld zag uh, helemaal geen alternatief voor de bezuinigingen. Ziet u er een? Nou, wat mij, mij uh, zo opviel uh, aan het eind... en wat ik denk dat een heel groot probleem is... dat uh, meneer Van Lelieveld, die dus werkt bij de Europese Centrale Bank... Ja. Uh, begrotingsbeleid zit te verdedigen. En dat is de, de grote, het grote probleem wat rond de ECB is ontstaan. De ECB is zich met alles en nog wat gaan bemoeien. Waaronder begrotingsbeleid. Dat helemaal niet de taak uh, van de ECB is. Begrotingsbeleid namelijk tegen landen zeggen... je moet bezuinigen. Ja, tege, uh, tege, uh, gedwongen zijn bijna om tegen landen te zeggen... je moet bezuinigen. Want uh, als je dat niet doet... Uh, ja, dan kunnen wij ons werk, uh, ons werk niet doen. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk niet wat de ECB uh, zou moeten doen. En dat maakt de ECB ook heel erg kwetsbaar. Uh, want dat, dat is ook, een veel te politieke taak voor de ECB? Dat is een politieke ECB. taak die de ECB niet zou moeten hebben. De ECB is een... Heel erg onafhankelijke instelling. Dat is op zichzelf ook goed. Maar in een democratie hoort een onafhankelijke instelling... Uh, hoort een beperkt mandaat te hebben. En dat ECB heeft op papier dat beperkte mandaat. Dat is het handhaven van stabiele prijzen. Maar in deze crisis is de ECB gedwongen ja, veel meer te gaan doen. Uh, ook zich te gaan bemoeien met het begrotingsbeleid. Het is zelfs zover gekomen dat de vorige centrale bankpresident Trichet een brief stuurde aan de uh, Ierse minister van Financiën... over het uh, begrotingsbeleid. Zijn opvolger Draghi heeft het uh, zelfs nog bonter, ook bijna gemaakt... Uh, door een, een brief te sturen aan Berlusconi... Uh -huh. over het Italiaanse uh, beleid. Voor een deel was dat onvermijdelijk dat de ECB dat deed... maar het is niet goed. Nee. Nou, en dan nou krijgen ze er nog een andere taak bij... namelijk bankentoezicht. Daar gaan we het zo over hebben. Meneer Mojagic, ik zag u uh, met name ook knikken toen... Die mevrouw zei, uh, hoe durven die centrale bankiers zich zo met ons leven te bemoeien? Ja, want uh, ik sluit me helemaal aan op wat er hiervoor is gezegd. Wij hebben de U uh, Europese Centrale Bank opgericht... met als uh, en, en, en, en aan die bank de opdracht meegeven, zorg voor lage inflatie. Ja. Um, je kunt ondertussen uh, stellen dat de ECB belangen niet meer alleen een centrale bank is. Uh, de ECB is ook een soort het ministerie van Financiën geworden van de eurozone. Uh, de ECB is voor een deel ook uh, de regering van de eurozone. Want in ruil voor hulp uh, van de ECB moet je voldoen aan voorwaarden. En dan schrijft de ECB voor wat voor economisch beleid je moet gaan voeren. Straks zijn ze verantwoordelijk voor in de gaten houden... hoe het gaat met de banken mm -hmm. uh, in de eurozone. Dat is wel heel veel macht in handen van één instelling waarvan uh, de mensen die in het bestuur zitten niet gekozen worden. Uh, de mensen die in het bestuur zitten, die kun je niet ontslaan. Uh, de ultieme sanctie voor het eventueel falen van een van de bestuursleden van de ECB... is dat hij gedwongen gepensioneerd wordt. Mm -hmm. Dat moet het Europese Hof uitspreken, maar dat kan het Hof niet... Uh, op eigen initiatief doen, daar moet weer het bestuur van ECB aanvraag voor doen. Ja. Uh, dat strookt niet met zoveel macht. ECB, dat moeten we niet vergeten, dat hoort erbij. De ECB is tegelijkertijd uh, een van de grootste slachtoffers van deze hele crisis. Want als je kijkt uh, naar wat nodig is... Om de Europese Centrale Bank te laten functioneren. Ook conform het Verdrag van Maastricht. Mm -hmm. Dat is uh, dat je voldoet aan de zogenoemde convergentiecriteria. Ingewikkeld woord kunnen we onmiddellijk vergeten. Maar dat betekent ja. dat de ontwikkelingen in landen uh, niet te ver uiteen mogen lopen. Nee, niet te uh, veel die... rijkdom hier en te veel armoede ja, in zuiden, het zuiden, bijvoorbeeld. Ja, financiële criteria, ja, ja, ja. uh, renteverschillen en dergelijke. Nou, aan die, ja. aan die criteria is op dit moment niet voldaan. Als we nu zouden toetsen of de landen die nu samen één munt hebben, één oh. munt zouden moeten vormen, zou dat overduidelijk. Niet nee zijn. Dus de nee. ECP kan eigenlijk niet één beleid voeren. Tot nu toe gaat dat uh, ja, maar... niet, heel erg, niet heel erg fout. Maar die tijd komt als we er niet iets aan doen. Ja. Toch moeten we het nu even toe gaan spitsen op dat bankentoezicht. Hè? Want dat wordt de nieuwe taak nu van de ECB. Daar, daar hoorden we in de reportage, daar worden mensen voor geworven op dit moment. Toen u uh, adviseur was van, uh, van Wim Duisenberg, meneer Hoogdaan, de eerste directeur van de Europese Centrale Bank. Had u toen ooit kunnen vermoeden dat het zover zou komen... dat de ECB dit soort toezicht moest gaan houden? Ja, dat had ik toen uh, kunnen vermoeden. Omdat er ook in het uh, verdrag van Maastricht uh, zit, zit een voorziening... om aan de ECB... Uh taak op het gebied van bankentoezicht uh, toe, toe te kennen. Daar is in de aanloop naar het verdrag van Maastricht is daar ook over gesproken of dat eigenlijk niet nodig was. Daar is toen mm -hmm. niet voor gekozen, maar er is toen wel gezegd we moeten in het verdrag een kapstok hebben die het mogelijk maakt om dat snel te doen. En uh, die kapstok wordt nu gebruikt uh, omdat dat uh, de enige manier is om snel ...toezicht op Europees niveau uh, te brengen. Ja. Dat is namelijk ook een hele discussie, krijg ik het misschien ook wel even over... ...als je al toezicht op Europees niveau wilt brengen... ...moet je dat dan door de ECB laten doen... ...of zou het niet veel verstandiger zijn om een andere instelling dat te laten doen? Als je een andere instelling zou willen laten doen... Want nu maar... heb je iemand die controle uitoefent... ...maar die ook monetair beleid moet maken. Ja, je brengt nu onder één dak die beide, die beide dingen. En uh, er is een hele discussie, niet alleen in, in het kader van de ECB... maar, maar al. Al veel langer over of dat verstandig is... dat je die centrale bank niet bij de taken uh, geeft. In de Europese context kun je die discussie vrij snel beëindigen. Omdat de enige manier om het snel te doen... is het om het bij de ECB onder te brengen. Want dat kan in het verdrag. Als je het ergens anders zou willen onderbrengen... waar ook best wat voor te zeggen uh, is... dan moet je nieuw dan dan verdrag, moet je verdrag maken. wijzigen. Ja. Dan, ja, dan krijg je heleboel andere vragen ook ja, op de ja. dak. Meneer Mujagic, u, u um, hebt een achtergrond in Joegoslavië. U hebt daar de oorlog meegemaakt. Uh, ja. hoe, hoe kijkt u... Met dat in uw achterhoofd eigenlijk naar wat er op het ogenblik in Europa gebeurt. Nou, ik hoop in eerste instantie dat de ECB niet het voorbeeld van de Centrale Bank van Joegoslavië zal volgen. Uh, op een gegeven moment heeft de Joegoslavische Centrale Bank uh, uh, uh, heel veel geld extra bijgedrukt in de economie gepompt. En dat resulteerde in het feit dat uh, heel, veel, uh, uh, heel veel mensen toen uh, hun spaargeld... Dat was in één keer weg mm -hmm. door hyperinflatie destijds als je het niet alleen over de centrale bank hebt... maar de algehele situatie. Uh, juist omdat ik dat meegemaakt heb in Joegoslavië... vind ik het soms echt angstaanjagend. Want velen hebben het idee dat het in, in, in Joegoslavië... Uh, de problemen zijn begonnen doordat de verschillende bevolkingsgroepen... het niet met elkaar eens konden worden. Nou, die waren het vijftien jaar lang heel goed met elkaar eens. De problemen zijn ontstaan in de uh, financiële hoek. Het noorden van Joegoslavië was redelijk rijk en had op, op een gegeven moment eind jaren 80 er genoeg van... dat er heel veel geld vanuit het noorden naar het arme zuiden ging. Nou, als ik dat vertaal naar de discussie nu... het rijke noorden van de eurozone, het arme zuiden van de eurozone... Uh, men kon het in Joegoslavië niet op tijd eens worden... Uh, met als gevolg dat er allerlei problemen zijn gaan ontstaan... die als, als je het in een vroeg stadium had aangepakt... waren die problemen niet geweest. Als mm -hmm. ik dat weer vertaal naar de eurozone zie ik het, het probleem wat we hebben gehad... wat begonnen is met, als een financieel probleem van één euroland... en bij lange na niet het grootste... Griekenland. Is zes jaar later een probleem van zes, zeven eurolanden. Uh, en het goede nieuws is, wij groeien wel naar elkaar toe, de eurolanden. Het slechte nieuws, wij groeien wel naar, uh, naar de lage groei toe. Mm -hmm. Het is niet zo dat het zuiden... Uh, ...harder groeit en zich bijvoegt bij het noorden. Het is andersom. Ja, meneer uh, Hoogtuij, dat is een beetje, beetje een angstaanjagende parallel, toch? Of niet? Nou, dat, ja, dat is, het is zeker een parallel. Uh, want ik denk dat een van de redenen waarom wij uh, in het eurogebied... ...maar niet in slagen sinds uh, 2010 om echt dit probleem op te lossen... ...is eigenlijk een soortgelijk probleem... ...minder intens uh, vermoedelijk uh, nog dan in de voormalige Joegoslavië ...dat we eigenlijk niet in staat zijn om met elkaar op te treden alsof we één land zijn, één gebied zijn... met één centrale bank en één ministerie van Financiën. En uh, bereid zijn met elkaar die problemen ja. op te lossen. En zo ziet de buitenwereld dat ook. Die ziet ja. dat wij dat niet doen en die gaat dus ook twijfelen... of wij met elkaar die ene munt wel willen hebben. En daardoor smult dat probleem maar door. Ja. Is het in die zin dan... Want... Ik zei in de inleiding dit bankentoezicht wat er nu moet komen... Wat, wat op dit moment nog toezicht is op de grootste banken van Europa... en niet op die 6.000 banken die er totaal zijn in Europa. Maar dat is toch een opstap naar een bankenunie, naar verdere integratie. In ieder geval dus van dat toezicht op de banken. Is dat, dat dan een goede stap vooruit? Ja, ik denk dat... Uh, persoonlijk denk ik dat uh, als je... Uh, dit wil repareren. Er zijn dingen fout, uh, fout gegaan. Dus een van de dingen die je moet repareren is dat, uh, dat, dat als je één munt hebt... dat je inderdaad ook één financiële markt hebt en dat daar één toezicht bij, uh, bij past. Um, dat is denk ik dan onvermijdelijk. Het probleem nu is, een beetje aanstaan bij wat ik daarnet zei... we, we zijn nu wel stappen naar een bankenunie uh, aan het zetten, maar het is half bakken. We, we, wat we wel gaan doen is uh, centraal toezicht, maar dus er horen twee andere dingen... Horen daarbij wil het echt goed werken. Dat is dat je ook, als er bij een bank iets fout gaat... dat die ECB ook kan ingrijpen. En dat als er belastinggeld uh, in moet... dat dat via ook gecentraliseerd wordt. Dat je die rekening met elkaar... Deelt. Ja. Nou, daar zijn we het in Europa nog niet over eens of nee. we dat wel willen. En het... Dat zijn de volgende stappen, ja. ja. en de tweede volgende stap is dat, dat je gezamenlijk depositogarantiestelsel uh, hebt. Dat onze spaarcenten in heel Europa op dezelfde manier gegarandeerd ja, zijn. Ja, als het in Spanje een probleem is, loopt het daar weg. Zonder, als je die twee niet hebt, en als je er ook eigenlijk nog steeds twijfel over hebt of je dat wel wilt, is het een half bakken oplossing. is de vraag of je beter af bent met zo'n halfbakken toezicht dan de situatie. Ja. Ja. Maar toch nog even een iets fundamenteelere vraag. Meneer Mojagic u ja. hebt een boek geschreven dat heet... Uh, hoe de centrale banken ons geld vernietigen. Um, hebt u vertrouwen in bankiers die nu het toezicht moeten gaan houden... om dit probleem op te lossen? Nou, kijk, de situatie die we met betrekking tot de ECB hebben nu... is dat de ECB in een vroeg stadium heeft gezegd... en dat beleid is, is, is, is nu nog steeds gaande... Elke bank in de eurozone kan onbeperkt geld lenen bij de ECB. Ja. Dus het maakt niet uit of je een gezonde bank bent of niet. Op het moment dat je als centrale bank de verantwoordelijkheid krijgt... Voor het uh, uh, uh, financieel stelsel, om ja. het gezond te houden. Om te hoort, kijken of die banken wel gezond hoort zijn. Hoort daarbij ja. dat je een keer moet accepteren dat uh, het bestaansreden van een bank er niet is. Ja. Als ik dat vertaal dat naar is de, de essentie van toezichthouder. Als ik ja. dat vertaal naar de situatie in de Verenigde Staten, dat zijn daar sinds uh, 2008 zo'n 500 banken omgevallen. Ja. De Fed laat dat dus, de Fed, Amerikaanse Centrale laat dat toe. Wij kunnen hier met z'n drieën nog uren zitten en ik denk dat we niet op vijf Europese banken komen die omgevallen zijn. Hoeveel vertrouwen geeft dat iemand dat die ECB die dus op dit moment elke bank overeind houdt met goedkoop geld en onbeperkte geldleningen, Dat diezelfde instelling straks uh, tegen een Spaanse bank of Italiaanse of bank uit een ander uh, land van, van de Muntunie zegt, je hebt geen bestaansrecht, je moet opvallen met alle gevolgen van dien. Ja, wat denkt u, meneer Hoogte? Nou, dat is, uh, ik, ben, ik ben het daarmee eens. Daar zit het uh, probleem in wezen, die, die, die tweede stap die ik zei, dat, mm. uh, dat de ECB moet de bevoegdheid hebben om ook echt te kunnen ingrijpen bij een, uh, bij een bank. En, uh, maar dan betekent het altijd onvermijdelijk dat ook uh, er geld van de belastingbetaler bij betrokken is. En dan kom je precies op dit soort vragen. Hoe gaat dat in dat Europa werken? Uh, ja, waar we eigenlijk uh, wel één munt met elkaar hebben... maar ons niet willen gedragen. Alsof we ook één gebied, één economisch uh, gebied zijn. Dus dat is nee. inderdaad zeer, uh, zeer de vraag. Ja. En hoe ziet u zich dat ontwikkelen? Want uh, laten we er nog even een, een andere kwestie uh, bij halen. Het is ook politiek van de Europese Centrale Bank... om um, obligaties te willen opkopen... Hè, van landen die uh, grote problemen met de staatsschuld hebben... waardoor de rente gaat stijgen... Dat wil de ECB kunnen counteren, zo'n rentestijging door obligaties uh, op te kopen. Deze week was er een uh, bijeenkomst van het uh, Constitutionele Hof in Duitsland, want uh, daar zijn een aantal... Uh, Hooggeplaatste Duitsers, zal ik maar zeggen, naartoe gegaan... ...om te zeggen, wij, wij willen dat niet. Wij, wij Duitsers willen niet dat er op die manier met ons geld... Uh, uh, ...obligaties van andere zwakke landen worden gekocht. Dus wat is eigenlijk het perspectief dat uh, die bankenunie... ...in die totaliteit er wel gaat komen, dat die integratie er wel gaat komen? Nou, ik denk dat uh, de, die, uh, die zaak in Karlsruhe... Uh... Dat gaat over de vraag uiteindelijk of wat de ECB doet uh, wel in overeenstemming is met de Duitse, uh, Duitse grondwet. Ja. Uh, en of het wel in overeenstemming is met de voorwaarden waaronder Duitsland heeft gezegd wij, wij accepteren één uh, munt. Ja. Dat is een juridische kwestie. Uh, ik denk dat de uiteindelijke uitspraak zal zijn dat dat wel zo is onder een aantal uh, voorwaarden. Maar ik vind de economische kant vind ik interessanter. En uh, ik, ik zelf vind ook dat dit, dit is onwenselijk is. Want hier, gaat de, hier doet de ECB dingen die eigenlijk niet uh, voorzien waren... waarvoor de ECB niet bedoeld is, zoals we eerder uh, bespraken. Maar, maar we komen de de... dan dichtbij wat meneer Mujagic ja, net zei. Ja, kijk, het probleem, want het de is de eigenlijk ECB, geld drukken. Hè? Het ECB, nou, als, het, als het gaat gebeuren, uh, is het geld drukken. Maar is het, is, het is nog belangrijker. Het is geld drukken en het is... Uh, als je niet uitkijkt, overeind houden van overheden wat expliciet niet mag in het verdrag. Die moeten hun eigen broek ophouden. En de ECB is hier toe gedwongen omdat de overheden hun huiswerk niet uh, doen. Die zit in die spagaat. Ja. Dus als wij niet met elkaar, overheden met elkaar, bereid zijn inderdaad... om op een aantal gebieden echt uh, afspraken met elkaar uh, te maken... Ja, dan blijft dit voort, uh, voortmodderen en dan, en dan kan dat uh, kan goed gaan. Maar er is een, is een kans en die is niet uh, te verwaarlozen dat dit uit elkaar, uh, uit elkaar valt. En dus niemand wil dat eigenlijk. Nee. Dat is niemand, maar van de, van de verantwoordelijke regeringsleiders. Nee. Uh, maar er is wel een risico. Meneer Moyagic. Uiteindelijk uh, uh, moet ook de euro de steun krijgen van die mensen die de euro gebruiken elke dag. Zonder die steun op den duur heeft de munt geen kans van slagen. Ons, de Europese burgers. De Europese burgers die moeten daar achter staan. Wat je nu waarneemt, onder andere in Nederland... de steun voor verdere politieke integratie in Europa... is uh, uh, heel laag. En alles wat, waar we het nu met betrekking tot ECB over hebben... een bankenunie, een gezamenlijk depositogarantiestelsel... Uh, uh, opkoop van staatsobligaties... dat is verdere integratie via een achterdeur... Mm -hmm. uh, als mensen daar niet achter staan, en dat is zo goed als een feit... speel je op de deur met het, voor, met, met, met het bestaansreden van, van de euro zelf. Uh, vroeg of laat moeten de mensen achterstaan achter de ECB. Ja, Maar en hoort, als hoort, als hoort er meer... bij, wil, wil deze uh, oplossing van de, van de bankenunie... Die, die naar mijn idee als je stabiele euro uh, wil hebben in de toekomst uh, moet... Wil die, wil die echt kunnen werken... dan hoort daarbij uh, een politieke, verder werken aan politiek... Mm -hmm. draagvlak, uh, zowel institutioneel als ook uh, in, in de termen zoals uh, Edin het net functioneerde, st uh, formuleerde steun van de bevolking. Anders ja. gaat het niet werken op den duur. Nou, volgend jaar zou de Europese parlementsverkiezingen, dus we gaan eens kijken wat in ieder geval de Nederlandse politieke partijen dan voor verhaal hebben. Ik dank u heel hartelijk Edin Mujagic en Lex Hoogduin. Berichten uit Blogistan. ...communistische tijden herleven in Albanië. En dan met name uh, op Facebook en op Twitter. Albanië, u weet wel, het voormalige dictatoriale staatje aan de Middellandse Zee. Democraten en socialisten voeren daar agressief campagne in de sociale media. Buurman Buitenland neemt een kijkje in de albadese propagandakeuken... ...vlak voor de parlementsverkiezingen van 23 juni. En daartoe is hier aangeschoven Fatos Vladi. Dag journalist, opgegroeid in het noorden van uh, Albanië... Hoe gaat dat eraan toe, zo'n Facebook-campagne op zo'n Albanese? Ja, dat is uh, ongelooflijk. Voor het eerst is het zo enorm populair. De electorale campagne op Facebook. En de twee grootste partijen, de democratische partij van minister-president Berisha... en de socialisten van Rama, voeren actief campagne op Facebook. Mm -hmm. En zelfs in verlaten dorps van Albanië, waar geen politici ooit is geweest... Uh, zijn er mensen die Facebook kunnen gebruiken? Ja. En ze reageren op, op de Want Facebook. Want iedereen heeft wel een mobiele telefoon tegenwoordig in Albanië? Uh, eigenlijk wel. Ja. ja. ja. En, en dus um, er is heel veel um, activiteit op Facebook. En het wordt echt intensief campagne gevoerd op Facebook. Um, Um, het is volgens de peilingen een nek aan nek race Maar uh, als, als, uh, als er op Facebook gestemd zou worden... dan zou Berisha twee keer zoveel stemmen krijgen. De, omdat, zit in de premier. Hoe komt yes, dat? Omdat uh, heel veel mensen uh, die hem leuk vinden... en de meeste likes komen uit Kosovo. Aha. En zij vinden Berisha de nationale held en de redder van Albanië... en het symbool van de Albanese natie. Dus, uh, maar ze nou, mogen niet stemmen. Sorry? Toch? Maar ze mogen niet stemmen in Albanië. Ze, mo ze mogen dus niet stemmen. <laughs> en Berisha heeft zijn telefoon achtergelaten op Facebook... maar hij reageert daar nooit op. Heb je het wel eens gebeld, dat telefoonnummer? Ik denk dat hij enorm gebombardeerd wordt met telefoontjes... Hmm. Uh, van mensen die hem vragen om, om een tijdelijke probleem op te lossen. Een baan of zo. Ja. En, of een, uh, ja. Ja, een, een, een reisje naar buitenland of... Uh, een, een, een voetbalkaartje. Ja. Zo ziet het er dus uit op Facebook. Heel veel likes voor meneer Berisha, maar dan vooral vanuit Kosovo. Um, Albanië is nog altijd een van de armste landen van Europa. Waar, waar draait het echt om in deze campagne? Ja, deze keer draait het om, om twee woorden eigenlijk. En het, het is het woord verandering bij de Democraten van Berisha en het woord ver, uh, uh, vernieuwing. Of renaissance bij de socialisten. En de socialisten willen ook een verandering, maar het woord verandering is een vies woord geworden. Want Berisha gebruikte het woord verandering al drie keer. In 2005 kwam hij aan de macht met het woord verandering, met de, de, de leuze tijd voor verandering. In 2005, uh, 2005 was dat, in 2009 bleef hij aan de macht door te zeggen: Albanië verandert. Hm. En nu zegt hij: Wij zijn de verandering. <laughs> dus je hebt geen keus. En maar in, Kies voor de vierde keer voor mij, want ik ben de Voor verandering. Ja. Ja. En, en, <grijg> Goed bedacht. En dus, en dus uh, hij heeft een monopolie op het woord veranderen. Hmm. En daarom uh, hebben de socialisten geen keus. Dus ze zeggen, nou, renaissance of vernieuwing. <grijg> ja. En ja. in feite verandert het niet zoveel. Want uh, uh, corruptie is toegenomen, uh, armoede is toegenomen. En, uh, maar ja, alleen de, de rijkdom van, van de. Uh, van de van de administratie van Berisha is... Uh... Ja. Veel, veel beter, dat veel klinkt, Dat klinkt ook wel een beetje, dat gebruik van zo'n woordverandering, alsof de, de, de oude retoriek van uh, Enver Hoxha nog steeds leeft in Albanië. Ja, dat klopt. Het lijkt heel erg op. Ik ben uh, in, als kind opgegroeid in Albanië, dit in ja. tijden van de dictatuur. En ik had nooit kunnen geloven dat het weer zou uh, terugkeren, zo'n hmm. propaganda. Want uh, Berisha, je ziet Berisha op Facebook uh, de hele tijd lintjes doorknippen. En uh, hij inaugureert elke, elke millimeter van, van, van de snelweg. Ja school, oh. een nieuw project. Hij laat zichzelf echt presenteren als een grote held. Ja, oude tijden dus. Kun je, kun je wat voorlezen? Wat staat er zoal op, uh, op Facebook? Ja, hij, hij wordt vergeleken met de nationale held van, van Albanië. Dus uh, van de middeleeuwen, Skanderbek. En de mensen die vragen hem om letterlijk op, uh, op hem te lijken. Dat, dat ze foto's van, van hem dus plaatsen met Berisha op een paard bijvoorbeeld. Nou, ja. Dit, dit uh, post van Musa Yassici bijvoorbeeld. Ik heb een verzoek, waard, de heer Berisha. Wilt u Albanese klederdracht aandoen en op een paard gaan zitten? En wilt u foto's daarvan maken? Alle Albanese zullen erg blij zijn om dat te zien. U bent het symbool van de natie en de Albanese welvaart. Voorwaarts voor nieuwe victories. Ja, dat is mooi. Zijn, zijn er eigenlijk ook tegengeluiden? Uh, op Facebook ja. of op Twitter. Ja, gelukkig is niet de hele bevolking uh, de hele tijd aan het uh, handen klappen en, en hoera uh, uh, zeggen. Uh, je, je ziet echt tussen die hele lovende, erg lovende uh, posts zie je ook uh, nou, een post bijvoorbeeld zoals uh, van, van, uh, van, van mensen die zeggen dat hij dus niet zo'n held is en zo'n uh, grote leider is. Laat we even luisteren. Weg met Berisha. Weg met de verraders van de natie. Berisha, je bent een crimineel. Zo, kan je dat, kan je dat eigenlijk uh, ongestraft uh, opschrijven in Albanië, zoiets? Uh, niet. Nee? Maar ongestraft betekent dat je dus. Uh, uh, je, je, je blijft wie je bent. Je, je bent werkloos bijvoorbeeld en je kunt dan geen werk krijgen. Oh, ja. <laughs> en je komt nooit in aanmerking voor een bepaalde fonds. Nee. Dus ongestraft niet. Maar ik denk dat Facebook echt de kans biedt om ook anoniem te reageren. En dat is handig. Of vanuit het buitenland. Ja. Uh, Parlementsverkiezingen dus op 23 juni. Wanneer denk je dat het wordt? Uh, het is een nek aan nek race en een klein voorsprong uh, voor de oppositie. En als het niet uh, gemanipuleerd wordt... als er geen uh, uh, ja, echte sluwe manipulaties gebeuren... dan zal waarschijnlijk de oppositie winnen met een kleine meerderheid... en dan uh, in een coalitie met een middenpartij. Uh, en, een uh, en, en wat is de reputatie van meneer Berisha wat manipulaties betreft? Uh, het is, uh, het is goed. Ik bedoel... <laughs> ja, ja, het is heel ik geloof dat de ik de weet wat van, je bedoelt. Van manipulatie. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dus, dus je hebt er niet echt vertrouwen in dat het een eerlijke verkiezing wordt. Maar het is worden. tijd, dus waarschijnlijk de tijd voor, uh, niet voor verandering, maar voor vernieuwing. Vernieting. Waarschijnlijk, ja. Renaissance. Hartelijk dank, Fatos Vladi. Dit ah, was er nou. ook bijna het bureau buitenland van deze de zondagavond, de 16e juni. Zometeen, labyrinth, naast mij zit Pieter van der Wiel. Wat gaan jullie doen, Pieter? We gaan het hebben over grof, grof geweld in het heelal. Over ontploffende sterren en alles opvretende zwarte gaten... en tot elkaar veroordeelde dubbelsterren, dat werk. Star Trek. Juist, en over koffieverslaving. Dat wordt straks uh, ook op opgenomen in de DSM-5. Wordt dus officieel een psychische aandoening. DSM-5 is zo'n handboek voor psychiaters, Ja, het is maar, de, de bijbel van de psych, en daar staat dan de koffieverslaving in. Aanvinken en je bent gek. Ja. ja, nou ja, of je kan in ieder geval naar de psych, en dat krijg je misschien nog vergoed ook. En we gaan het hebben over uh, wat je moet eten om zoveel mogelijk spiermassa op te bouwen. Dat is belangrijk voor bodybuilders, maar ook belangrijk voor ouderen, want die verliezen razendsnel uh, spiermassa. En uh, naast spiermassa ook nog uh, biomassa. Kan je daar plastic van maken en is het dan schoner dan wanneer je het maakt van olie? Die spiermassa, dat weet ik, want ik heb vroeger heel veel naar Popeye de Selerman gekeken. Spinatie, wij hebben straks een andere tip. Oh, nog een tip. Oké, okay. uh, dat zo meteen in uh, labyrinth. Dit was het voor deze week voor Bureau Buitenland. Wij zijn er volgende week weer om 7 uur. Bedankt voor het luisteren. Bureau Buitenland, een andere blik op de wereld.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 Zou ik ja zeggen? Radio 1. Ja, ja, zei ik. Ja, dat wil ik. Het nieuws? Ja. Van alle kanten. Ja. Dit is Radio 1.